Ook in andere landen in de Arabische wereld wordt opnieuw gedemonstreerd. In het golfstaatje Bahrein zijn voor de derde achterinvolgende dag duizenden mensen de straat opgegaan. Ze hebben een plein omgedoopt tot Tahrirplein, de naam van het plein in Cairo, waar massaal werd gedemonstreerd. In Libië is het wel weer rustig. Daar waren in de stad Benghazi afgelopen nacht gevechten tussen antiregeringsbetogers en de politie. De gevechten braken uit na de arrestatie van een advocaat. Hij is inmiddels vrijgelaten.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 Een student uit Groningen zegt dat hij samen met een medewerker van een internetbeveiligingsbedrijf de OV-chipkaart voor studenten heeft gekraakt. Ze hebben software ontwikkeld waarmee ze in een paar seconden van een weekkaart een weekendkaart kunnen maken en andersom. Daardoor zouden ze altijd gratis kunnen reizen, zonder dat de conducteur het merkt. De student gaat de software overigens niet verspreiden. Volgens de producent van de chipkaart TransLink Systems is deze vorm van fraude bekend en worden de gehackte kaarten ontdekt zodra studenten inchecken. De student zegt dat dit niet opgaat omdat dat met de studentenkaart op de meeste stations niet hoeft.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 Een belangrijke adviseur en vertrouweling van bondskanselier Merkel... wordt de nieuwe president van de Duitse Centrale Bank. Het is Jens Weidmann. Op 1 mei volgt hij Axel Weber op, die vorige week zijn vertrek aankondigde. Waarnemers leiden uit de benoeming van Weidmann af... dat Duitsland niet langer de toppositie bij de Europese Centrale Bank opeist. In de directie van de ECB zit al de Duitse Jürgen Stark. Verwacht werd dat die naar de Bundesbank zou gaan... waardoor bij de ECB ruimte zou ontstaan voor een Duitse president. De huidige ecb president, de Fransman Trichet, treedt dit najaar af. Het zuiden van Sudan krijgt als onafhankelijk land de naam Zuid-Soedan. Op 9 juli wordt Zuid-Soedan officieel onafhankelijk. De bevolking van het zuiden van Sudan stemde vorige maand... in een referendum voor afscheiding van het noorden. De regeringspartij SPLM heeft nu besloten dat het land Zuid-Soedan gaat heten. Namen die ook op tafel lagen maar afvielen waren de Nijlrepubliek en Kush, Een verwijzing naar een koninkrijk in de regio dat in de Bijbel wordt genoemd.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 En Lance Armstrong stopt per direct als profwielrenner. Vorige maand reed de 39-jarige Amerikaan als zijn laatste internationale wedstrijden en hij zou nog een paar koersen in eigen land rijden, maar daar ziet Armstrong nu vanaf. Lance Armstrong heeft zeven keer de Tour de France gewonnen.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 ANWB ah, Verkeersinformatie. Er staat in totaal nu zo'n 160 kilometer aan files. Dat is in ieder geval normaal voor deze woensdag op dit tijdstip. En op de A4 Amsterdam-Den Haag staat tussen knoopend Burgerveen en Hoogmade 9 kilometer. Die file geeft veel vertraging. Eerder vanmiddag heeft daar een kapotte vrachtwagen gestaan. A12 Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar, 9 kilometer ook daar. Dat komt dan door een ongeluk. De rechterreis is ook afgesloten. En bij Rotterdam loopt het vast op de A15 naar Europoort. Tussen de afritsjaarloos en Spijkenisse staat 9 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen op de A27... vanuit Breda in de richting van Utrecht. Tussen Hank en Knopend Gorkum staat 12 kilometer. Het verkeer kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. verkeer vanuit Breda naar Utrecht kan het beste omrijden via Den Bosch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 Met elk lot verrijkt u de wereld van kunst, cultuur en erfgoed. Bedankt namens Stichting Museumkaart, Rijksmuseum Amsterdam, Rijksmuseum van Oudheden. Het NOS Radio 1 Met Lucella Carrasso en Tim Overdiek. 8 over 5, goedemiddag, het eind van een slechte werkdag... voor de werknemers van het voormalig organon. We zijn in Os, waar de toekomst er belabberd uitziet. Maar is de strijd gestreden? Nog niet helemaal. Eerst het midden oosten want het is vandaag onrustig op verschillende plekken. In Libië, Bahrein, Jemen en ook in Iran. Vanochtend kwam het in Teheran namelijk tot schermutselingen... tussen voor- en tegenstanders van het regime. Dat gebeurde tijdens de begrafenis van een student... die maandag werd doodgeschoten bij een protestmars. Correspondent Thomas Erdbrink in Teheran. Thomas, was dat dan een openbare begrafenis? Nou, het was niet van begrafenis georganiseerd door de staat... Maar alle buitenlandse journalisten in Iran, en dat zijn er niet zoveel meer... kregen vanochtend een sms'je waarin stond dat ze er niet naartoe mochten gaan. Het sms'je zei letterlijk, blijf in het kantoor vandaag. Nou, dat heb ik natuurlijk braaf gedaan. Um, en ik heb wel begrepen dat er tijdens het protest onrusten zijn geweest. Er zouden met name zeer veel leden van de paramilitaire... Basidji organisatie aanwezig zijn geweest. En die zouden uh, ja, tot een gewelddadig treffen zijn gekomen met studenten de begrafenis vond plaats bij een universiteit. Nou, wat ik heb gehoord van ooggetuigen is dat daar, daarbij zeker uh, ja, tientallen mensen zijn, zijn gearresteerd. En uh, dat de uh, schermutselingen ook snel voorbij waren omdat er zoveel leden van die troepen aanwezig waren dat uh, ja, het treffen dus snel voorbij was. En was het de bedoeling dat jullie daar niet heen gingen omdat je daar geen uh, verslag van kon doen of is dat voor jullie eigen veiligheid? Het is een, een bepaalde mix. Natuurlijk wil de Iraanse staat heel erg graag uh, de, de beelden die naar buiten komen... en de informatie die naar buiten komt... Om... Onder, ...onder zijn eigen con controle houden. Hè. Voor hun is dit een verhaal van uh, de staat versus buitenlandse machten... ...die in Iran een revolutie tegen, de, tegen het systeem proberen te ontketenen. Maar tegelijkertijd uh, zijn er ook groepen op straat, hardline groepen... ...die uh, ja, wel eens een buitenlander zouden kunnen arresteren. En als je hier eenmaal in uh, ja, de greep van het justitiële apparaat zit... dan kom je daar moeilijk uit. Uh, Getuige de zaak, zagen we Bahrami... maar ook de drie Amerikaanse bergbeklimmers... die hier nu al bijna 600 dagen vastzitten. Ja, dus dat, dat wil je niet. En nu zei je dat die begrafenis door de staat is georganiseerd. Is dat gebruikelijk in Iran? Dat is gebruikelijk. Zeker als het gaat om een van hun eigen martelaren, zoals ze dat zeggen. Nou, de, de, de jongen die vandaag begraven is... Uh, is uh, volgens officiële berichten een 26-jarige student uit Iraans-Koerdistan... die een lid zou zijn geweest van die ordentroepen van de Basiji. Maar de oppositie zegt, ho ho ho, die jongen was helemaal geen, uh, geen, geen lid van de Basiji. Hij was zelfs een lid van de oppositie. Hij is doodgeschoten door de staat. En de staat probeert nu zijn lichaam te kidnappen... Uh, en het voor het eigen propagandadoeleinde te gebruiken. Dus daar ging met name vandaag uh, de ruzie over op, op straat. Ja, en hoor je dan zijn familie nog, om uitsluitsel te geven of hij van de oppositie was of van de staat? Nou, de familie uh, is normaal uh, in dit soort gevallen wel zeer spraakzaam, maar hij komt inderdaad echt uit Iraans-Koordistan, uit een zeer klein stadje. Uh, en zodoende heb ik nog weinig van de familie gehoord. Nou, en verwacht je nu dat er meer protesten aan zitten te komen? Ik denk dat mensen niet moeten kijken naar het voorbeeld van Egypte waar, waar na drie weken op een plein zitten een leider omver werd, uh, werd geworpen. Uh, hier begonnen de protesten al in juni 2009 toen een heleboel, een heleboel mensen uh, ja, de eerlijkheid van de presidentsverkiezingen die door president Mahmoud Ahmadinejad werden gewonnen in twijfel trokken. Elke maand in 2009 hebben we grote protesten gezien. In 2010 werd dat minder, maar de woede die bleef. Nu was er op Valentijnsdag, op 14 februari, dus afgelopen maandag... opeens een heel groot protest dan denken mensen in het Westen misschien... hey, dat komt door Egypte en Tunesië, maar dat is niet zo, zeggen veel Iraniërs. Ze zeggen het is een lang en heel ingewikkeld proces bij ons. En wanneer de volgende demonstratie is, dat kunnen ze simpelweg niet voorspellen. En de president die, die heeft vandaag een toespraak gehouden. Heeft hij nog iets gezegd over die protesten? De president sprak op staatstelevisie en, zoals Mahmoud Ahmadinejad wel vaker doet, deed hij dat in beeldspraak. En hij zei: um, De Islamitische Republiek is als een schijnende zon. En enkele mensen hebben geprobeerd uh, ja, zand naar die zon te gooien. Nou, ze zullen weten dat dit zand in hun eigen ogen terug zal keren. Oké, okay, en de zon, dat is dan hij zelf ook misschien wel? de, de zon is hij en het glorieuze systeem. En alles wat geweldig is hier in Iran. Verteld door Thomas Erdbrink vanuit Teheran. Een kleine 200 onderzoekers en laboranten van MSD in Os voerden vanmiddag actie tegen de dreigende sluiting. Ze hoorden vanochtend dat er toch geen overnamekandidaat is gevonden... voor de voormalige organonvestiging. Voor veel medewerkers betekent dat het simpele eind bij MSD. Peter van der Meerschout vanuit Os. Het personeel van MSD, de laboranten en de onderzoekers... slaan op wat lijken op grote pillendozen onder mij... Uh... Dat is om te protesteren tegen het feit dat toch op het allerlaatste moment een overname is geblokkeerd door de Amerikaanse hoofddirectie. Het moederbedrijf Merck. Ze lopen gestoken in t-shirts, bittere pil, hebben spandoeken bij zich, orga non-actief. Voor de rest zijn de mensen zeer teleurgesteld. Nou ja, goed, ik bedoel, het is op zich natuurlijk... Uh... Eh, eh, toch eh, eh, eigenlijk een beetje van de gekke dat een bedrijf wat al bestaat, geholpen, dat al 80 jaar bestaat... en om om zeep wordt geholpen. Dat vind ik gewoon jammer. Jullie zijn ook heel trots op datgene wat jullie doen. Want hier komen hele mooie en hele goede producten vandaan, hoorde ik al. Ja, dat dat, uh, ja, dat klopt toch wel. En dat draagt er ook toe bij dat het gewoon onbegrijpelijk is... dat dan zo'n Amerikaanse hoofddirectie besluit... om niet inzij te gaan met een overnamekandidaat? Ja, vind ik wel. Ja, dat wil ik even later. ook. En er staat u hier op straat. Nu nog niet echt letterlijk. Maar ja, eigenlijk ook wel weer letterlijk. Ja, we hopen dat we hier nog wat meer kunnen bereiken. En, uh, en in ieder geval laten weten dat we het er niet mee eens zijn. Schandelijke zaak, natuurlijk, uh, dat dit allemaal gebeurt. Wat vindt u het meest schandelijke? Ja. Uh, dat er eigenlijk uh, alleen maar naar geld wordt gekeken. En niet naar de mensen die, uh, die het geld moeten verdienen. En, uh, nou, ja, we zijn gewoon een, een nummer. Die kollen van straten van de ondernemingsraad reageerde woedend vanmorgen op het mislukken van de overname. Ik ben onthutst en ik ben ontzettend verontwaardigd, want hier lag een deal gewoon in het verschiet. Um, een partij die graag wilde voldoen aan criteria die we met samen gesteld hadden als het ging om behoud van kennis, continuïteit, vooral natuurlijk werkgelegenheid. Dus ik ben ontzettend verontwaardigd. Er waren mogelijk meerdere overnamekandidaten voor het gehele bedrijf of delen daarvan. Alles schijnt afgeketst te zijn. Weet u waar het aan ligt? Nou, er wordt natuurlijk een hoop gespeculeerd in het belang van de zaak. Want wij vinden dat deze zaak gewoon helemaal niet af is. Ga ik helemaal niks zeggen over wat ik denk dat een oorzaak zou kunnen zijn of wat ik gehoord heb. Uh, ik denk dat het belangrijk is om te constateren dat er hier gewoon iets mogelijk was geweest. En dat wij vinden dat dat ook mogelijk gemaakt zou moeten kunnen worden. En wat nu? Wat nu, we hebben besloten in overleg met de Raad van Commissarissen... en met uh, de vakbonden om um, gezamenlijk naar de rechter te stappen... om een kort geding aan te spannen... waarin we vorderen dat uh, uh, deze zaak uh, netjes en correct wordt uh, afgemaakt. Vakbonden, ondernemersraad en de Raad van Commissarissen... willen nu nog in een soort wanhoopspoging de rechter erbij halen... om te kijken of dat het toch mogelijk is om de deal die er dan lag... tot voor het weekend, ja. om die nog af te dwingen... Ja, ik weet niet wat voor dealer dat was, onder welke voorwaarden, met wie, geen idee. Maar ja, volgens ondernemersstraat lag er een panklare uh, oplossing en uh, Merck heeft nee gezegd. Ja, uh, de, de, de details weten we niet, dat zal er wel een tijdje duren. Maar ja, is natuurlijk... Uh, nou, ik vind het ik vind stijloos dat het zo gaat. Ja. Met de collega's, nog even lopen, hier door Os. Succes. Ja, dankjewel. Dat is Os, Peter Wakkie, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U bent de adviseur van de Raad van Commissarissen. U bent betrokken bij talloze andere overnames. Als u dit hoort, kwam het voor u als een verrassing? Dat besluit ja. uit Amerika? Ja, kwam als een verrassing, ja. Hoe kan dat? Nou, omdat uh, uh, dit proces van uh, het zoeken naar een koper... Uh, dat heeft vijf en maand geduurd. Uh, dat lijkt succesvol te kunnen worden afgerond. Er, was een, uh, oh, er is een, een, een bindend uh, bot uitgebracht dat naar ons oordeel voldoet aan alle criteria die wij hadden afgesproken... Hè, met, met Merck eh, begin september. Dus en wij hadden de volle verwachting eh, eh, dat, eh, dat zeg maar, eh, Merck daarmee akkoord zou gaan... en dat dus dit eh, proces van eh, het zoeken naar een koper succesvol zou worden afgerond Wat ja. is dan volgens u de reden geweest dat Merck dan uiteindelijk toch zomaar de stekker eruit drukt? Ik weet het niet. Uh, dat is uh, zoals uh, al mevrouw van Straat zei: speculeren. Uh, maar goed, niet. u kent dit soort u, kent, u zegt u kent dit soort processen. Wat is dan maar voor ja, zo'n groot in bedrijf? in een groot, sorry, ja, hallo. Ja, ja, in een groot multinational concern kunnen er uh, misschien op een gegeven moment uh, onzichtbaar voor derden uh, bepaalde afdelingen zijn die zeg maar uh, uh, bij nader inzien bedenkingen hebben bij. Bij, eh, bij de transactie. Dat kan, ik weet het niet. Yes. Uh, dat is in een groot multinationaal uh, multi concern uh, ja, zou dat kunnen gebeuren. En als we dan wel de zichtbaarheid bij Merck bekijken in New Jersey in Amerika, dan zien we dat ze uh, te maken hebben met tegenvallende kwartaalcijfers. Er is een nieuwe topman. Zouden ze dan kunnen redeneren vanuit het hoofdkantoor: kantoor, ach, dat Nederland, dat organon, dat kleine ding in os is helemaal niet zo groot? Het is niet zo belangrijk. Nou, ik vind dat uh, niet een uh, logische conclusie, uh, uh, want het is zo dat uh, die overeenkomst die wij met Merck hebben over het vinden van een koper, die is bewust gemaakt in september overigens op hun verzoek, uh, en daarin is afgesproken dat we samen zouden zoeken te goede trouw, naar eh, een eh, alternatief voor de eerder aangekondigde sluiting. En dat alternatief zou recht moeten doen aan de belangen van wat dan deftigheid alle stakeholders. Dus dat is werkgelegenheid, continuïteit, kennisbehoud en de economische belangen van de business. Dus daar is. Heel erg lang over eh, gedelibereerd hoe je dat op zou moeten schrijven. zodat in ieder geval duidelijk was dat alle groeperingen aan bod zouden moeten komen. Dus iedereen moet dan water bij de wijn doen. Het kan niet zo zijn dat één partij zegt ja. Als niet 100 mijn winsten worden ingewilligd, gaat het niet door. Uh, uh, dus uh, die, die, die balans die hebben we duidelijk opgeschreven. Ja, en uh, de verwachting was ook dat, uh, dat, dat, uh, dat dat goed zou komen. En de raad, van, de raad van commissaris onder meer stapt nu naar de rechter. Uh, wa, ja. Wat zou dat kunnen opleveren? Wat, wat, wat zegt uw ervaring wat dat betreft? Nou, het is dus zo, dat is even in de sleutel van wat ik net gezegd heb... ...dat het dus niet zomaar een onderhandeling hè, leave, is... ...tekent door lieve, discretionair, nee, ja of nee, zeg nee... Uh, die overeenkomst van 1 september geeft een heel duidelijk kader waarbinnen onderhandelingen moeten worden gevoerd. En daarmee, je rekening... zou je, daarmee zou je die overname alsnog kunnen afdwingen bij de rechter? Uh, ja. Die zou je alsnog kunnen afdwingen of uh, in ieder geval een gebottel dooronderhandelen krijgen. Want kijk, het is met onderhandelingen over een overname altijd zo. Hè? Er zijn heel veel uh, punten die je moet regelen. Dan kan het best zijn dat je op een bepaald punt bezwaar hebt. En in het kader van wat wij hebben afgesproken, dan moet je zo'n bezwaar kenbaar maken en dan kan eh, dus de andere partij, hè, de, de koper, die kan zeggen: nou, dan kan ik best aan tegemoet komen. En als ik daaraan tegemoet kom, en dan is het uh, uh, ook aan jou om ook wat te geven. Dus altijd geven en nemen in onderhandeling. Ja, dus en, is... en, en laat een Amerikaanse multinational zich dwingen door een Nederlandse rechter, denkt u? Natuurlijk, Als er een uitspraak ligt, dan is iedereen uh, iedereen is schaam. Hebben ze zich daar maar aan te houden? Had. Uiteraard, ja, uiteraard. Ja. Gelukkig wel. Goed. En wordt u de advocaat uh, bij ja, dit kortgeding? Ik, nou, ik ben een van de advocaten. Ja, want we doen dit dus met ondernemingsraad, vakbonden en raad van commissarissen. En wanneer dient het? Weet ja, u dat, weet dat weet ik al? nog niet? Ik denk binnen tien dagen ongeveer. Eh. Uh, Wou ik nog even een opmerking maken? Want, Allerlaatste, eh, kort graag. Ja, maar goed, er werd gezegd van ja, einde, einde oefening. Nou, dat is trouwens nog helemaal niet zo. Want er is ook nog het geval dat elke eh, sluiting van het bedrijfsonderdeel eh, moet voor advies naar de OR... En naar goedkeuring Raad van Commissarissen. Dus dat, dat, dat, dat viel even tussen wallenschip. Dus, dit is Goed, dus die kunnen de... wat dat betreft ook nog uh, zich schrap zetten. Ja, want er is ook nog een ondernemerskamerzaak op 24 maart. Dus er zijn meerdere zaken. In Meneer Wakkie, plaatsen. we gaan ze allemaal volgen. Dank voor uw Dankjewel. toelichting. Tot later. Oké. Okay. <laughs> Dag. Ja. Straks, u kunt morgen wel eens last krijgen van een hele grote zonnevlam. Tenminste, als u wilt bellen, vliegen of autorijden. Hoe het zit, hoort u zo. Verkeersinformatie Bij de ANWB zit Dennis Mooi. Goedemiddag. Um, er zijn vanmiddag een, een flink aantal ongelukken gebeurd. Zo zijn er, uh, loopt het nu vast op de A6 Muiden-Lelystad. Tussen Almere, Buiten Oost en Lelystad. Zes kilometer door een ongeluk. En 14 kilometer vielen bij Arnhem op de A12. Richting de Duitse grens tussen knopend Grijshoort en Zevenaar. De rechterrijstrook is dicht. Dan het ongeluk op de A27, Breda-Gorkum. Het ongeluk met een vrachtwagen tussen Hank en knopend Gorkum staat 12 kilometer. Je kan er alleen nog maar langs via de vluchtstrook. Dus rij om via Utrecht en Den Bosch. Kijkers vielen vanuit Utrecht naar Breda. Is inmiddels 12 kilometer tussen Lexmond en Werkendam. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. 300 miljoen blijft 300 miljoen. Ondanks een stevig debat in de Tweede Kamer... kan minister Van Bijsterveld haar voornemen doorzetten... flink te bezuinigen op het passend onderwijs. Verslaggever Marcel Bril. Het was te verwachten. Verwijten vliegen over en weer. De VVD begint met een aanval richting oppositie. Begin, meneer Pechtold. Begin, meneer Hoemer. Begin, meneer Cohen, met voor die volle zalen in verkiezingstijd te zeggen... dat u het eens bent met het feit dat het passend onderwijs moet aangepakt worden. Zoals u hier braaf in dit zaaltje beweert... Voorzitter, maar, maar, maar niet meld, met alle maar, respect. Maar, even, wacht, maar, even, wachten, maar, even uit laten praten. Maar niet meld, voordat u uw stemverheffing gaat doen... maar niet meld voor die zalen, voor die 10.000 mensen... die daar verzameld zijn en deels op ondeugdelijke gronden... naartoe zijn gehaald met ondeugdelijke voorlichting. Dat is wat ik tegen u zeg. Voorzitter, het is echt werkelijk een schande hoe de heer Elias een voorstelling van zaken creëert. Ik kan het alleen maar over, over D66 hebben. Vandaag een stuk geschreven in de Volkskrant... waar ik ook zeg van dat er grote problemen zijn. Wat u voortdurend doet, is uw eigen tekortkomingen in de afspraken die u heeft gemaakt in uw regeerakkoord... waarin alleen maar het bezuinigingsbedrag leidend is... en niet de inhoud, te verdoezelen met heel veel stemverhef... heel veel afgeven op anderen, mensen in hoeken duwen. Meneer de voorzitter, de heer Elias komt daar niet verder mee. Het woord is aan de heer Beertema namens de fractie van de PVV... Laten we hier en nu afspreken dat met deze bezuinigingen niet onze beschaving wordt aangetast. Dat is verkiezingsretoriek, ik noem het zelfs demagogisch. Laat ik heel duidelijk zijn, voor de SP zijn deze bezuinigingen stuitend. Ze gaan ten koste van kinderen die afhankelijk zijn van hulp. En ben je rolstoeler of autist, doof of blind, als je de pech hebt om ook nog jong te zijn, dan pakt dit kabinet je keihard. En dat is een schande. Hier worden de meerderheid van VVD, CDA en de PVV het niet eens met de oppositie. Zoveel is duidelijk. Wel vinden ze elkaar in hun verontwaardiging over een bericht in de Telegraaf... waarin staat dat bestuurders in het passend onderwijs soms meer dan twee ton verdienen. Bizar in tijden dat er zoveel bezuinigd moet worden, vindt ook minister Van Bijsteveld. Maar voorlopig kan ze daar nog niks aan doen. Dat is de verantwoordelijkheid van elk schoolbestuur. En ook ik betreur het dat er bedragen over de buren gaan zoals we ze vanochtend hebben kunnen lezen. En ik geloof niet dat je alleen maar directeuren krijgt voor 220.000. Schiet op. Daar geloof ik niks van. Door gebrek aan tijd wordt het debat later voortgezet en afgerond. Maar één ding is dus al wel zeker. De bezuinigingen in het passend onderwijs gaan gewoon door. En dat feit komt van Marcel Bril. Misschien heeft u morgen wat problemen met uw navigatiesysteem of met uw telefoon. En dat komt dan door een grote zonnevlam eerder deze week. De wolk met magnetische deeltjes die daarbij vrijkwam, die bereikt morgen de aarde. Frans Snik is zonnefysicus. Goedemiddag. Goedemiddag. Zeg ik dat zo een beetje goed? Uh, ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Dus die, die zonnevlam van uh, gisteren, die heeft een zonnestorm geproduceerd. Dat is dus een wolk van, van deeltjes die dus nu... ...op ons afkomt en, uh, en morgen de aarde zal bereiken. Want wat is zo'n zonnevlam? Nou, een zonnevlam is eigenlijk een gigantische ontploffing uh, op de zon. En dan hebben we het over een kracht van uh, miljoenen atoombommen. Zo. En, uh, en, en dat soort dingen gebeuren wel vaker, hoor. En dat overleven we altijd wel. Um, en, en soms staat die ontploffing toevallig net op de aarde gericht, zoals in dit geval. En dan komt die, uh, die zonnestorm in dit geval onze kant op. En uh, daar kunnen we het een en ander van merken morgen, al is dit nog niet, uh, nog verreweg niet de grootste zonnestorm die we, die we ooit hebben meegemaakt. Oké, okay, nou dat is geruststellend, ook al weet ik niet helemaal wat er toen gebeurde bij die eerdere zonnestorm. Nou, bij die eerdere zonnestorm is, uh, is drie dagen lang de stroom uitgevallen in Canada. Ah oké, okay. wanneer was dat? Dat was in 1989, dus, ah. dus uh, sindsdien hebben ze er daar wel van geleerd uh, en, en zal het uh, in die zin ook wel meevallen. Uh, wat er uh, sindsdien natuurlijk ook wel veranderd is, is, is de afhankelijkheid van uh, bijvoorbeeld satellietnavigatie. Precies, want die en... wolk, moet ik het zo zien, dat die wolk zo tussen de satellieten en, en de aarde gaat, uh, gaat zitten? Nou, dat, dat net niet helemaal, maar die wolk gaat er wel voor zorgen dat de, de communicatie tussen het kastje in je auto en de GPS-satellieten uh, verstoord worden. Waardoor het kastje denkt dat die op een andere plek... Uh, rondrijdt dan, dan, dan waar je echt uh, in, in werkelijkheid bent. Dus gewoon dat de kaart erbij is, uh, weer, morgen? Ja, of gewoon op op de weg, of zelf op de weg letten, uh, dat soort dingen. Ja, dat maar wordt het ook wel, wel weer eens tijd. <laughs> ja, ja en nee, het vlieg, vliegverkeer heeft er ook last van. Hoe gaan ze dat oplossen? Ja, in eerste instantie is dat dus ook het radio, de radiocommunicatie... bijvoorbeeld tussen de piloot en, en de toren op het vliegveld... Uh, die kan verstoord worden ook. Uh, dat, en dat is cruciaal. Ja, dus, dus uh, um, luchtvaartmaatschappijen die letten dus ook echt op dit soort zonnestormen. En het kan dus morgen zijn dat wat, wat vluchten, zeker degene die over de polen vliegen, uh, uh, wat omgeleid worden. En uh, de tweede reden daarvoor is dat uh, die zonnestorm, dat, die bevat ook radioactieve deeltjes. En, en juist uh, rond de polen van, uh, van de aarde uh, veroorzaakt dat noorderlicht, dat is erg mooi... Maar dus ook die vliegtuigen op 10 kilometer hoogte die daar net onder vliegen... Uh, de, de inzittenden daarvan hebben gewoon... die krijgen een flinke dosis radioactiviteit. En dat overleef je één keer wel. Maar piloten die daar de hele tijd uh, doorheen moeten vliegen... die, uh, ja, die krijgen een gewoon een verhoogde kans op kanker. Dus dat is ook niet zo prettig. Dus uh, die vliegtuigen worden omgeleid dan? Mogelijk, morgen? Ja, de, de, de vraag is... Ja, mogelijk. Ja, de vraag is of er dat er gebeurt. Um, maar goed, dit, uh, deze storm is voornamelijk interessant... omdat de zon de afgelopen vijf jaar juist heel erg inactief is geweest. Ja, iedereen dacht en... dat de zon een beetje was gaan slapen, hè? Precies, ja. En, en dit is wel het teken dat de zon echt weer wakker is. En uh, misschien is het een voorbode voor, voor nog veel heftiger zonnevlammen en zonnestormen. Uh, en, en, en dan kan er in de nabije toekomst uh, kan het wel net iets ernstiger worden. En dan is er voor u als zonnefysicus in ieder geval uh, volop werk. Frans Snik, ik dank u wel voor uw uitleg hierbij. Graag gedaan. Dag.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 Songs for Drella door Ed Webbe en Marco Geuken. In de geest van Andy Warhol. 22 tot en met 25 februari in de Rotterdamse Schouwburg. Tourneelijst op scapinoballet.nl. De wederopbouw wordt met kracht ter hand genomen.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 In Jemen is zeker één dode gevallen bij een demonstratie tegen het regime. Ook in andere landen in de Arabische wereld zijn mensen weer de straat opgegaan. In Libië kwam het tot gevechten tussen betogers en de politie... maar inmiddels is het daar weer rustig. De bezuinigingen op het passend onderwijs gaan door. De extra hulp voor probleemleerlingen wordt afgeschaft... omdat VVD, CDA en PVV vinden dat hij te duur is geworden. Een meerderheid in de Kamer vindt wel dat de bezuinigingen niet mogen betekenen... dat scholen dicht moeten. Een biertje van Heineken wordt mogelijk wat duurder. De brouwer bekijkt waar en hoeveel de prijs omhoog kan. Heineken wil de hogere grondstofprijzen doorberekenen aan de klant. En ongeveer honderd medewerkers van MSD en Os hebben een protestmars gehouden... omdat ze bang zijn dat ze hun baan verliezen. Vanochtend maakte moederbedrijf Merck bekend... dat er geen overnamekandidaat is gevonden voor het vroegere organon. En dat betekent dat honderden mensen op straat komen te staan. En dat is het nieuws van dit moment. Het weer. Hier is Gerrit Liemstra. Het was mooi weer vandaag met veel zon. Het voelde op veel plaatsen al een beetje lenteachtig aan, maar lente is nog ver weg. Vanavond verdwijnt de meeste bewolking en vannacht is het op de meeste plaatsen helder. Vooral in het zuiden kunnen enkele mistbanken ontstaan. En de temperatuur daalt naar waarde rond het vriespunt. Dicht bij zee wordt het 3 graden. In het binnenland wordt het plus 1 tot plaatselijk min 1. Morgen begint de dag nevelig of mistig, maar de zon komt er snel doorheen...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 Vanaf zondag is de verwachting erg onzeker. Het weer kan de zachte kant op gaan, maar kou is ook mogelijk en alles ertussenin bij verkeersinformatie. Er staat in totaal 185 kilometer aan files. Dat is normaal op dit tijdstip op een woensdag. Maar er zijn wel veel ongelukken gebeurd. Zo loopt het vast op de A6 vanuit Muiden naar Lelystad. Tussen de afritten Almere-Buiten-Oost en Lelystad staat 7 kilometer. Alle rijstroken zijn daar wel weer open. En op de A12 bij Arnhem in de richting van de Duitse grens. Tussen knopend Grijzoort en Duiven. 14 kilometer door een ongeluk. Ook hier is de weg weer vrij. En de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Daar staat tussen Hank en Knopend Gorkum, 12 kilometer. Die file geeft veel vertraging. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook... want er is een ongeluk gebeurd met meerdere vrachtwagens. Kijkers vielen de andere kant op, dus richting Breda. Daar staat tussen Noorderloos en Gorkum 7 kilometer. En op de A28 vanuit Hogeveen naar Zwolle is ook een ongeluk gebeurd. Tussen nieuw en Omme staat 4 kilometer.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 Vijf minuten over half zes. Zometeen de bedenkelijke omstandigheden waaronder een iPad in China wordt gemaakt. We schakelen eerst met uh, Paul Sanders. Hij is nog steeds op Urk waar het gebruiken en het in bezit hebben van softdrugs binnenkort strafbaar zijn. Paul, um, je was onderweg naar de burgemeester met wie je hebt gesproken de afgelopen uur. Ik vroeg je toen of je al wat bloemende jongeren had gevonden. Dat was niet het geval. Je bent nu ruim drie kwartier onderweg geweest. Heb je die gevonden? Nee, nog steeds niet. Het, uh, het is een soort van zoektocht naar blowende jongeren in Urk geworden. Ik ben nu bij het winkelcentrum. Uh, Urkerhart, daar zit van alles. Daar zit een snoepwinkel, daar zit uh, een, snackbar, uh, een snackbar. Vaak toch uh, staat dat garant voor eventueel uh, jongeren. Of ze nou wel of niet blooven of wel of geen overlast veroorzaken. Maar ik heb ze nog niet gevonden. Ik ben nog steeds op zoek. Maar je ziet daar dus wel jongeren bij die snackbar. De burgemeester wenst je vruchtbare gesprekken toe met mensen... om te praten over dat voorstel van het college van burgemeester en wethouders. Wat vinden ze ervan? Nou, die vraag die stelde ik inderdaad ook aan mensen hier uh, op straat. Ik, uh, ik ben, zoals ik al zei, ik ben er al een tijdje. Ik heb uh, mensen gevraagd wat ze nou eigenlijk van dat tanende, of dat komende verbod vinden. Om eerlijk te zijn, heb ik me niet echt verdiept in deze problematiek. Dus ik heb er eigenlijk ook geen mening nee. over. En tijdens de boodschappen struikelt u wel eens niet. Letterlijk maar ja, figuurlijk maar over de jongeren? Ik heb altijd het gevoel dat je ze wel corrigeren kan. Dus uh, dat valt ook wel mee. Het zijn lieve jongens in Urk? Absoluut. Ja. Zijn er veel jongeren in Urk die overlast veroorzaken? Nee zeker niet. Nee? Je hebt je burk niet. Ik, ik vraag het namelijk omdat uh, de burgemeester heeft een plan om uh, een soort van no tolerance beleid in te voegen. Ja, geen wiet, geen drugs op burk. Allemaal weg. U heeft er al van gehoord? Ja, ik heb ervan gehoord. Ja, van Radio En was toevallig vanmorgen. En wat vindt u ervan? Ja, dat vind ik een goede zaak. Ja? Ja. Het is ook bedoeld om overlast uh, uh, te voorkomen hè? van jongeren ja, dat die hangen. door alcohol en drugs. Daar krijg je overlast van. Ja. Dan kunnen de mensen hun verstand meer gebruiken. Precies. En uh, hier in het winkelcentrum is daar veel overlast van jongeren? Nou, ik kom er niet zo vaak. Dus dat ik toevallig nou mijn vrouw even boodschappen ga doen, omdat ik een goed humeur heb. Anders, anders blijft hij thuis. En anders blijft hij thuis. Er schijnen in Urk uh, aardig wat jongeren te zijn die overlast veroorzaken. Heeft u dat wel eens uh, gezien of gehoord? Ja, natuurlijk. Dat zie je toch overal. Ja. Waar dan? Nou, overal hier op Urk in Nederland. Ja. ja. Nu heeft de gemeente een plan. De gemeente zegt uh, uh, vanaf 3 maart mag er geen uh, drugs meer gebruikt worden in openbare ruimte. Mag niet meer gebloot worden. Mm. En jongeren worden meteen weggestuurd en alles wordt in beslag genomen en krijgen een boete. Ja. Wordt niet meer gedoogd. Wat ja. vindt u daarvan? Goed zo. Aanpakken die handen. Ja. Heeft u het idee dat die jongeren, als u ze aanspreekt op straat in Urk, dat ze nog naar u luisteren? Naar mij? Nou, misschien wel, ik weet het niet. Of naar volwassenen in het ja, algemeen? Nou, dat denk ik wel, ja. We zijn in Urk nog wel aan te spreken. Ja, denk het wel. Nou ja, je hoort het. Er zijn uh, verschillende reacties op, uh, op het plan van de burgemeester van het college van BMW. De een zegt uh, prima aanpakken die handel, de andere zegt nou het valt eigenlijk wel mee, men, valt, uh, men is hier nog wel aan te spreken. En uh, ja, ook mensen uh, die uh, niet in deze bijdrage hoorden, maar die ik wel sprak, die zeggen van nou het, hier op Urk, op Urk zeggen ze hier natuurlijk. Daar heb je helemaal niet zoveel jongeren die overlast veroorzaken. Ik ben inmiddels in het winkelcentrum uh, tegenover... Uh, een grote supermarkt waar je die voetbalplaatjes kan krijgen. Daar staan ook jongeren, maar die zijn nog heel jong om uh, uh, voetbalplaatjes te schooien bij mensen die naar buiten komen. Hier staan drie mensen. Mag ik jullie even iets vragen, jongens? Ja, dat ja. Uh, blow jij wel eens? Nee. Nooit? Nee. Nee. Ik vraag het ook even aan de dames. De dames, blijf, blijf er even bij. Blowen jullie wel eens? Nee. Nee? Jij? Nee. nee. Uh, overlast veroorzaken, doe je dat wel eens? Ja, dat is uh, soms. Soms. En waar bestaat die overlast dan uit? Ah, een beetje lol. Een beetje, beetje hangen? Ja, een beetje hangen. Ja. Je zit op een scooter, uh, ja. die maakt ook wel eens een beetje lawaai misschien. Nou, deze niet hoor. Deze niet? Nee, deze is origineel. Nee. Uh, nou heeft de burgemeester van Urk, die heeft uh, aangekondigd dat hij eigenlijk de strijd aangaat met blowende jongeren en jongeren die overlast veroorzaken. Ja. Wat vind jij daarvan? Nou, dat vind ik wel een goede zaak. Goeie zaak? Ja, ik ben wel tegen de drugs, ja. ja. ja. Zie je het veel, er wordt er veel drugs gebruikt in Urk om je heen, onder uh, nou, vrienden ik van je? zie u? het niet veel, ik zie het niet veel. Nee. Nee. Nee. Er is eigenlijk helemaal geen probleem met Ik als ik het anders hoor. Nou, als, als ik ze hoor, of als ik ze zie als Urken, dan zie ik geen probleem met de nee, nee. Ik vraag het ook nog even aan jou. Heb je vrienden die drugs gebruiken? Nee. Helemaal niet? Nee. Je ziet het niet, je hoort het niet, je ruikt het niet. Gelukkig niet. Nee. Gelukkig niet. Nou, dat, is, uh, dat zijn allemaal hele goede tekenen. Ja. Um, uh, die scooter maakt geen lawaai, zeg je al. Ja. Ga je nou een beetje oppassen als je ergens op een bankje zit uh, lekker te kletsen? Nee. Nee, waarom zou ik? Je tredt je nergens iets van nee. aan. Goed zo. Nou, dankjewel. Yo. Een conclusie. Sanders. Kunnen we die het al trekken? Ja, ik weet het niet, Tim. Kunnen we die trekken, een conclusie? Ik zou zeggen, loop nog even wat verder. Ik kijk of je een paar jongeren eh, kunt vinden die inderdaad bereid zijn... om te zeggen dat ze eh, blowen misschien wel in het geniep. Eh, dan praten wij na zes uur in ieder geval door met jurist Albert-Jan Tollenaar om te vragen of wat nu de situatie gaat worden in Urk of op Urk... ook een voorbeeld kan zijn voor de rest van Nederland. Op Schiphol landen vanmiddag een speciale vlucht uit Egypte. Aan boord reisagenten, tour die hebben gekeken of de mensen daar weer veilig op vakantie kunnen. En ook aan boord was de algemeen directeur van Transavia, Bram Greber. Goedemiddag. Goedemiddag. Bent u positief teruggekomen? Ja, het was uh, net als in Nederland een mooi zonnetje, maar daar was het 26 graden. En we konden vaststellen dat het uh, wel heel rustig was, maar wel weer helemaal klaar om uh, toeristen te ontvangen. En dat was in Urgada aan de Rode Zee. En waar heeft u dat uh, aan af kunnen leiden? Nou, we zijn uh, gisteren de hele dag uh, langs verschillende hotels gegaan en hebben met veel mensen daar uh, gesproken. Ja, en die uh, mensen willen natuurlijk uh, graag dat de toeristen komen. Dus die zullen sowieso wel zeggen dat dat allemaal in orde is, toch? Ja, dat klopt. Uh, we laten daar geen mensenstand over zijn. Maar het is natuurlijk wel zo dat de Rode Zee en de badplaatsen rond de Rode Zee sowieso de afgelopen weken niet het brandpunt waren van de omwenteling in Egypte. En nadat ook maandag Buitenlandse Zaken het reisadvies voor de Rode Zee heeft aangepast... denk ik wel dat er genoeg factoren zijn om weer op vakantie te gaan daar. Hm, en en uh, u zei het was er rustig. Zag u nog wel toeristen? Nou, ik moet zeggen, mijn, mijn toeristen is hardbloedig wel een beetje... want het was erg rustig. We waren ook de enige vlucht die daar gisteren landde. Uh, dus inderdaad met journalisten en toeroprekers. Uh, dus het was erg rustig. Er waren hier en daar nog wat verdwaalde... Toeristen, maar dan moest je wel een lampje zoeken. Uh, dat is ook betekend dat men helemaal klaar is om vanaf, uh, denk ik, later deze week vrijdag weer uh, wat grotere stromen te uh, ontvangen. Nou, een beetje troosteloos uh, idee altijd, hè? Als er in zo'n oord bijna geen toeristen zijn. Het is, het is een beetje bizar, want het is Oegada, uh, maar ook Sarma zijn natuurlijk vooral badplaatsen die vooral draaien om uh, toerisme. aan. Als er dan nul toeristen zijn of tien... Dan, dan zit iedereen werkloos uh, toe te kijken, terwijl we prachtige faciliteiten uh, klaarstaan. En wanneer gaan de eerste vluchten weer? Is dat ook eind van de week? Ja, Transavia voert aanstaande vrijdag, zaterdag en uh, zondag drie. En misschien, omdat de boekingen goed lopen, wel vier vluchten uit. En daarmee hebben we toch al een belangrijk begin van uh, herstel uh, te pakken. Ja, begin van herstel, want het zal wel even duren voordat het normale vluchtschema uh, weer geldt, neem ik aan. Ja, normaal als, als het heel druk is, vliegen we 20, 25 keer per week naar uh, Egypte. Dat is nu nul en dat bouwen we dus uh, op. Het valt even in de krokusvakantie, dus even kijken of er nog mensen zijn die zich alsnog uh, bedenken voor zover ze nog niet zijn uh, herboekt. Maar we hopen in maart in ieder geval weer 100% van het schema te vliegen. Hm. En was het echt nodig achteraf dat u daar zelf ging kijken? Nou, ik vind dat je in dit soort omstandigheden heel voorzichtig moet zijn. En dus niet alleen maar vanwege commerciële overwegingen meteen moet zeggen. We gaan dus dit als een soort uh, nou, voorzichtige tussenstap om eerst zelf even te gaan kijken, uh, niet alleen uh, omdat wij experts zijn, maar ook met de toeropreters natuurlijk. En journalisten voor alle transparantie. Uh, dus ik ben blij dat we het gedaan hebben. Journalisten voor alle transparantie? Wat, wat bedoelt u daarmee? Nou, dat mensen niet op mijn blauwe ogen hoeven te vertrouwen hoe het daar is. Hè. We hadden dus RTL bij ons een aantal dagbladen. en uh, Die hebben gewoon zelf kunnen zien... Hij uh, vond het ook was. veilig? Uh, ja, zeker veilig en zeker ook uh, leeg en klaar voor de, <laughs> voor de nieuwe gast. Nou, daar ben ik helemaal opgelucht, meneer Greber. Dank u wel <laughs> en uh, tot de volgende keer. Oké, okay. dank u wel. Zometeen gaan we naar Rotterdam-Zuid, want dat moet helemaal op de schop. Eerste verkeer ook buiten Rotterdam, Dennis mooi. Ja, Tim. Er staat inmiddels uh, meer dan 200 kilometer aan files. Er zijn veel ongelukken gebeurd. Dus op een aantal plekken extra vertraging. Zoals de A4 richting Amsterdam. Tussen Leidsendam en Hoogmade 6 kilometer. De rechterrijstok is dicht. En goed nieuws bij Arnhem op de A12 richting Duitsland. staat 15 kilometer file. Nou, dat is niet goed nieuws. Tussen knooppunt Grijzoord en Duiven staat die file. Maar ook hier is de weg weer vrij. A27, Breda-Gorkum. Voor het knooppunt Gorkum nog 12 kilometer... door het ongeluk met die vrachtwagen. Je kan er alleen maar langs via de kan het beste omrijden via, via uh, Den Bosch. En dat betekent dan over de A59 en de A2. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. Het Rijk moet helpen bij de aanpak van de problemen in Rotterdam-Zuid. Dat stellen de bestuurders Wim Deetman en Jan Mans. Ze hebben een rapport gemaakt in opdracht van het vorige kabinet. Deetman die zei dat de aanpak op Zuid een zaak van nationaal belang is. Er is veel criminaliteit daar, weinig bedrijvigheid, veel taalachterstand. En daarom moeten er 400 miljoen euro komen... om bijvoorbeeld de komende tien jaar 4000 woningen te slopen. Verslaggever Menno Reemeijer was in Rotterdam-Zuid. De Taalwijk is in driehoek in Rotterdam-Zuid... Het van de Maashaven, die al onbekend is. en naar de, Via de Dortselaan, Pleinweg, Brielselaan, Wolversbocht, dat is de Tuivenwijk. Het zijn vijf buurten en er wonen ongeveer 11.640 mensen. Arnold Gielis van de bewonersorganisatie hier woont al zijn hele leven in Zuid. U heeft het rapport in de hand. Ja, hebben we nog niet gelezen? N niet helemaal. We hebben wel de hoofdpunten er even uitgehaald. Het ja. is ja. de kwaliteitssprong Zuid. Ja. Met een nationaal programma voor Rotterdam-Zuid. Ja. Minister Donner was op het uh, stadhuis vanochtend. Minister Kamp komt volgende week voor de Polen. Ja. Zuid staat in de belangstelling. Ja, nou gelukkig. Maar het is niet het eerste plan voor Zuid wat er ligt. Nee, nee, nee. We hebben, ik heb in de jaren dat ik uh, eigenlijk in de, in de VUT ging... nu ben ik met pensioen... Uh, heb ik heel wat plannen voorbij zien komen... En nu dit plan. Eh, er ja. staat van alles in. Eh, maar om, om er maar iets uit te halen. 40 miljoen per jaar is er nodig... om zo'n 4000 woningen in heel Zuid aan te pakken. Om het beter te maken. Om ze te slopen. Om opnieuw te bouwen. Is dat ja. realistisch? Nee. Als je heel Zuid neemt... en je neemt Zuid van IJsselmonden tot oud dan en Pendrecht uiteraard... Pendrecht, Zuidwijk, al de wijken... Dat, dan is 40 miljoen natuurlijk niks. Dat is verhoudingsgewijs niks. Wij hebben hier... Als je hier kijkt, dan heb je daar, over dat bord van de parkeren, dat is de spruitstraat. Dan krijg je dit blok, dit blok, dit blok en dit blok. Dat zou in de sloop gaan, dat zou gerenoveerd worden, zou gesloopt worden, nieuwbouw komen. 80 miljoen! Het was een aantal jaren geleden, wij zaten met zo'n conferentie bij elkaar. En de laatste die, die sprak, ja we hebben geen geld. Ja, sorry, er is nog geen 40 miljoen, er is geen geld. Een onderwijzer op een basisschool zomaar ergens in Rotterdam-Zuid. Een van de problemen, zegt het rapport, is de taalachterstand bij de kinderen. Hoe is hier op school? Nou, die is wel degelijk aanwezig, die achterstand. En uh, ik denk toch ook dat dat vooral komt vanuit de huiselijke situatie... Dat ze dus van huis uit gewoon te weinig mega krijgen. Ja. Veel allochtonen. Veel allochtonen. Ja. Ja. Zou het helpen om ze eerder naar school te halen? Uh, dat vermoeden heb ik niet voor mezelf. Dat dat is een zombie In het hof van Charlo's zijn ze bezig met voorbereidingen voor het restaurant voor de gasten die komen moeten. Uitzonderlijk plekje in Zuid kom je in één keer tegen. Mooi, verbouwd, gerenoveerd, het Nederlands restaurant, een uitzondering in de buurt. Ja, inderdaad. We zijn drie jaar geleden gestart natuurlijk. Met uh, het idee van een heel leuk restaurantje neer te zetten. We hebben gegokt op de kansenzonne die zo uh, van kracht is gekomen. Vandaar dus dat we ook gedacht hebben van... Hey, dat idee. Wat was dat? De kansenzone is een, dus een investering die je maakt. En waar de deelgemeente je dus mee had op, 50% van de investering. Dus om dus schaduw weer een beetje leefbaar te maken. En is het gelukt? Uh, half om half. Wat? Uh, Ten eerste uh, waar je hier heel uh, veel mee zit, is dus het uh, parkeerprobleem. Wat dus uh, veel tegengewerkt wordt door de gemeente door de parkeerplaatsen weg, te halen, terwijl ze weinig hebben. Waarom moeten ze weg? Uh, Omdat ze een loopboulevard willen maken. Leuk. Dus voor, ja, het is heel leuk. Dus het, als je dus uh, wat te bezichten hebt. Maar je hebt hier drie uh, dingetjes op te bezichten. En als je dat twee keer gezien hebt, dan ben je er klaar mee. Heeft Zuid een toekomst? Ja, dus denk ik toch dat er wel wat gaat verbeteren. Want ik vind dat dat wel een beetje stilstaat. Ja. Als je dus uh, vergelijkt met Pendrecht en Zuidwijk. ik wel dat dat, bij huizen? Uh, van, ja, bij huizen. Ja, een huizen. Dat is gewoon een probleem, hè? Het grootste probleem, uh, ja. Veel pandjesbazen. En dat hebben we zeker met de oost europeanen op dit moment. De Polen-Romenen waar je mee overvallen wordt, de toestanden. Wat uh, regelmatig dronken en uh, ja, waar je gewoon niks aan hebt. Is het ook een kwestie van geld? Weet ik niet, ik weet niet wat er zit. Bij de 40 miljoen per jaar? Nee, nee, zeker niet. Nee, daar zou wel wat bij kunnen. Maar ja, in het rent van alle bezuinigingen wordt het een beetje moeilijk. Want uh, daar komt het ook niet toe. Menno Reemeyer was in Rotterdam-Zuid. Het bedrijf Apple, de Amerikaanse elektronica-gigant... geeft voor het eerst toe dat het betrokken is... bij een aantal schandalen in China. Chinese fabrieken die voor Apple onder meer de iPhone maken... hebben allerlei arbeids- en veiligheidsregels overtreden. Correspondent Wout Zwart in Peking over... wat voor misstanden hebben we dan precies? Ja, het begon allemaal eigenlijk al in 2009 toen bij uh, twee Chinese fabrieken... meer dan 140 uh, werknemers vergiftigd raken met een goedje dat n hexaan heet. Dat is een oplosmiddel en dat moesten de werknemers gebruiken... omdat daarmee de beeldschermpjes en de logo's van Apple sneller... en veel effectiever en beter schoon werden. Maar dat mag helemaal niet, want n hexaan als je daar lang aan blootgesteld wordt... dan kun je ernstige spier- en zenuwschade uh, krijgen. nou Dat is dus inderdaad gebeurd. Uh, daar er kwam afgelopen zomer nog een schandaal bij met een fabriek. waar zeker twaalf uh, echt totaal overwerkte en verwarde arbeiders van uh, Apple-producten zelfmoord uh, pleegden. Nou, al die tijd heeft Apple de afgelopen jaren als opdrachtgever. zich een beetje doof gehouden voor deze misstanden bij zijn leveranciers. Nou, waarom deed men dat? Uh, Apple beriep zich al die tijd op commerciële productbescherming. waardoor het zeg maar nooit wilde bekendmaken waar en door wie het zijn Apple-producten uh, liet maken. Uh, en eh, ja, als je niet bekend maakt waar je leveranciers zijn... Ja, dan kun je dus ook natuurlijk niet reageren op die schandalen die daar plaatsvinden. Nou, daar lijken ze nu vandaag een beetje vanaf te stappen. En twaalf zelfmoorden zeg je? Waarom hebben die mensen zelfmoord ja. gepleegd? Nou, tot, uh, voor zover we dat nu kunnen zien en wat er bekendgemaakt is... want nogmaals, Apple deed daar heel geheimzinnig over... waren dat uh, medewerkers die dus allerlei producten in elkaar zetten voor Apple. Maar dat gebeurde in zo'n hoog tempo voor zo'n laag salaris. Zoveel uren achtereen zonder uh, compensatie voor overuren. Zonder heel veel slaap. Die mensen waren zo gefrustreerd en uh, hadden zo'n uitzichtloos bestaan... dat ze geen andere oplossing zagen in die gevallen dan uh, zelfmoord te plegen. Van uh, het dak van de fabriek te springen. En begrijp ik het nou goed dat Apple zelf deze informatie naar buiten heeft gebracht? Ja, nu eindelijk dus wel. Wat Apple namelijk wel doet elk jaar... is een soort met van uh, statusrapport uitgeven... van kwaliteitssteekproeven... die het jaarlijks zelf in die fabrieken doet. Anderen konden daar dus nooit bij, maar ze deden dat zelf. Wat het probleem was... wat ze tot vandaag eigenlijk wel al die dingen noemden... maar ze noemden nooit de fabrieken en de schandalen exact bij mijn naam. Mijn zweeg daarover. Nou, dat heeft heel veel kritiek opgeleverd... van een heel groot aantal Chinese uh, mensenrechten en milieuorganisaties... die hebben echt geprobeerd het afgelopen jaar... Om Apple echt te dwingen om zijn zwijgen op te geven. Dat lijkt nu misschien een beetje gelukt. Want in het rapport van dit jaar, dat vandaag er is uitgekomen... Uh, heeft men dus inderdaad die zelfmoorden en die vergiftigingen bij naam genoemd. En dus in feite zijn betrokkenheid bij al deze schandalen toegegeven. Ja, dus er moest wel een beetje geduwd worden dus... voordat ze met die informatie kwamen. Zijn dit nou verhalen die je ook over andere bedrijven in China hoort? Nou, dat er schandalen zijn met bijvoorbeeld milieu... ja, die zijn er zeker, uh, ook bij andere bedrijven. Ze hebben namelijk, die, die, die milieuorganisaties... hebben het afgelopen jaar wel dertig uh, uh, IT-bedrijven aangesproken. Alle grote merken die je maar kunt verzinnen... van laptops tot, tot telefoons. En al die bedrijven hadden wel op een of andere manier... een milieumisstand in China. Het grote verschil was echter dat al die bedrijven... allemaal hadden gereageerd, open stonden voor kritiek... en wilden meewerken om de situatie te verbeteren. Uh, het enige bedrijf bedrijf dat tot vandaag totaal nog niet had gereageerd... en dat nu alleen nog maar mondjesmaat heeft gedaan, is Apple. Apple is een bedrijf dat zichzelf heel groen, heel sociaal verantwoordelijk noemt. Uh, daar moet het dan natuurlijk ook wel naartoe leven als bedrijf. Wouter Zwart vanuit Peking, dank je wel. En vanavond in Nieuwsuur een reportage van zijn hand. En uiteraard hebben we geprobeerd om een reactie te krijgen van Apple op dit verhaal... maar het bedrijf was onbereikbaar voor commentaar. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. De onrust in het Midden-Oosten lijkt ook de woede in Irak te hebben aangewakkerd. Volgens een BBC-correspondent gaan Irakezen de straat op uit frustratie over de overheid. Omdat er op sommige plekken bijvoorbeeld geen elektriciteit is. In de stad Kout zijn lokale overheidsgebouwen bestormd... en heeft de politie een betoging uiteengeslagen. Daarbij zou met scherp op demonstranten zijn geschoten. Het leger heeft volgens de BBC een avondklok ingesteld. In Egypte wordt inmiddels gewerkt aan hervormingen... maar daar is niet iedereen tevreden mee. Zo is op een aantal Arabische nieuwssites... een verklaring verschenen van Egyptische vrouwenorganisaties. Die zijn boos omdat er geen enkele vrouw meeschrijft aan de nieuwe grondwet... Terwijl wij ons op het Tagrierplein evenveel hebben ingespannen... voor de revolutie als de mannen, staat in de verklaring. Besloten CDA-club wil andere koers, kopt NRC Handelsblad. Bijna 250 CDA'ers hebben zich verenigd in het Slangenburg-beraad. Dat is een groep met burgemeesters, Tweede Kamerleden, wethouders... Europarlementariërs, leden van de SER, gaan zo maar door. En die besloten club praat via de netwerksite LinkedIn. Als je geen lid bent van de partij, dan kan je niet meelezen. Wel een mooie naam, het Slangenburg Beraad. En dat beraad praat over een andere koers voor de partij... en discussieert over hoe het CDA verder moet zonder duidelijke leider. Een van de leden, oud-Kamerlid Hein Pieper... zegt dat hij niet uit is op iemands baantje. Maar hij vindt wel dat de partij een ander verhaal moet vertellen... en daar horen dan ook nieuwe mensen bij. Op z24.nl staat dat TransLink Systems mogelijk juridische stappen neemt tegen Webwereld. Dat het bedrijf dat de invoering van de OV-chipkaart uitvoert... hekelt een ludieke actie van Webwereld. De technologiewebsite geeft 10 kaart lasers weg... om zo de aandacht te vestigen op de problemen met de beveiliging van de OV-chipkaart. Met zo'n laser en met speciale software... kan iedereen met een computer het saldo van zijn of haar chipkaart gratis opwaarderen. TransLink Systems is dus, zoals ze dat zeggen, not amused. Op sportsites zoomt het nieuws rond over wielrenner Lance Armstrong... die per direct stopt. Zelf noemt hij het retirement 2.0... omdat hij natuurlijk in 2005 ook al afscheid nam van het wielrennen... Op de website van Wieler Flits reageren de liefhebbers van de sport. Zo vindt iemand het gek dat Armstrong kiest voor, het, voor een vertrek door de achterdeur. Zeven keer de tour winnen, terugkeren en dan laat hij zijn carrière uitgaan als een nachtkaars. Op de site van de Telegraaf vermoedt meneer Van der Wiel dat Armstrong vlucht voor dopingbeschuldigingen. Hij voelt natuurlijk nattigheid over het dopinggebruik waarin de VS nog steeds onderzoek naar wordt gedaan. Ik heb hem al nooit vertrouwd, schrijft hij. Niemand twijfelt eraan of het zal lukken. Morgen verbreekt België het wereldrecord. Onderhandelen over een nieuwe regering, schrijft NRC. Dat record staat nu op, nog op naam van Irak, waar ze er 249 dagen over deden. Voor de formatieliefhebbers is er een onderhandelaarspel gemaakt. Daarin speel je een politicus en moet je in één uur tijd de politieke problemen in België oplossen. Maar er zijn meer acties. Zo is er in Gent een volksfeest gepland met straattheater, fanfares en stand-up comedians. Studenten lopen rond in een ondergoed en de Gentse feestcommissie zegt dat er een, een delegatie uit Irak een wisselbeker kan komt overhandigen. De Standaard schrijft dat er cameraploegen komen van CNN, Al Jazeera en het Duitse ZDF. Intussen brengt de informateur Reinders verslag uit aan de koning. Zijn deadline om de partijen aan tafel te krijgen loopt vandaag af. Volgens de VRT wordt zijn opdracht waarschijnlijk verlengd. Ah, na zes uur meer nieuws uit België, want Prins Laurent de jongste zoon van koning Albert, die is zijn rijbewijs kwijt. Hij reed een beetje te hard en dat heeft hij wel eens vaker gedaan de afgelopen jaren. Dus uh, daarover spreken we met uh, de koningskenner uit, uh, uit België. En we praten ook met Bert van Marwijk... die een prijs heeft gekregen voor goede publieke communicatie. Tot zometeen na zessen.